TV Van Eck met het NOS-journaal. In Frankrijk is de Russische activist opgepakt... die een seksvideo van een burgemeesterskandidaat van Parijs heeft verspreid. Piotr Pavlensky is niet gearresteerd vanwege die video... maar omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij. Toch was er de afgelopen dagen veel te doen vanwege die seksvideo die hij publiceerde. De burgemeesterskandidaat moest zich terugtrekken... en veel politici hebben met afkeuring gereageerd.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 Nederlanders die op cruiseschip de Westerdam zaten... mogen voorlopig toch niet naar huis. Een Amerikaanse vrouw die ook op het schip zat... is besmet geraakt met het coronavirus. Toch heeft het televisieprogramma Hart van Nederland... drie Nederlanders gesproken die op het cruiseschip zaten... en op Schiphol zijn geland. Het RIVM gaat contact opnemen met deze mensen. In Burundi zijn meer dan 6000 lichamen gevonden in zes massagraven... De graven werden ontdekt in de provincie Karusi in het Afrikaanse land. Daar is een zogeheten verzoeningscommissie aan het zoeken... naar slachtoffers van de etnische conflicten tussen twee bevolkingsgroepen... de Hutus en de Tutsis. De vondst van de lichamen is de grootste die de speciale commissie heeft gedaan. Ook lagen er duizenden kogels in de graven. Tussen 1993 en 2005 kwamen bij een burgeroorlog... tussen de Hutus en de Tutsis in Burundi... naar schatting 300.000 mensen om het leven.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 Just be good to me I bet you do not be